4 uur. NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemiddag, komend uur in Nieuws en Code. De OPCW-inspecteurs in Syrië moeten nog aan hun werk beginnen. Maar toch was daar in het weekend al de aanval. Hoe gaan die inspecteurs nu verder? En Poolreiziger en klimaatjournalist Bernice Notenboom... heeft een nieuwe missie met CEO's naar Spitsbergen op touw gezet. Want een bezoek aan het smeltende Poolgebied opent hun ogen. Zo hoopt ze. Hier is het nos Journal, Lyselot Thomas. Bij twee incidenten in de regio Rotterdam... zijn afgelopen weekend agenten gewond geraakt. Zaterdagavond werd de politie in Hendrik Ido Ambacht aangevallen... door een man en een vrouw die even daarvoor met elkaar hadden gevochten. Een vrouwelijke agent kreeg klappen, waardoor haar kaken uit de kom schoot... en ze gewond raakte aan haar arm. Even later was er een vechtpartij in Rotterdam. Agenten die een agressieve man wilden arresteren werden geslagen. Een van hen hield daaraan een blauw oog over... Pas na gebruik van een stroomstootwapen konden dader worden geboeid en gearresteerd. De politie heeft vier mannen opgepakt voor betrokkenheid bij het plan om een aanslag te plegen op het Turkse consulaat in Rotterdam. De mannen kwamen in beeld door een onderzoek naar een geluidsopname van de AIVD uit een ander onderzoek, zegt verslaggever Robert Bas. Dat vond plaats in een auto, daar was klaarblijkelijk blijkbaar afluisterapparatuur in aangebracht... In dat gesprek hadden de mannen het over potentiële doelwitten voor aanslagen. Eén van die potentiële doelwitten was het Turkse consulaat in Rotterdam. De mannen bespraken bijvoorbeeld hoe makkelijk je daar naar binnen kon lopen en een aanslag kon plegen. De vier mannen van Marokkaanse afkomst zijn tussen 26 en 39 jaar oud. Er moet een politieke oplossing komen voor Syrië. Daarover zijn de Europese ministers van Buitenlandse Zaken het eens geworden. Ze willen ook humanitaire hulp voor de bevolking. Bij een gevangenisopstand in de Amerikaanse staat South Carolina... zijn zeven gevangenen omgekomen, 17 raakten gewond. De opstand was in een zwaar beveiligde gevangenis voor mannen. Het personeel kon zich in veiligheid brengen.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 Vorig jaar waren dat er gemiddeld 75 per kwartaal. Mensen doen zelf aangifte om te voorkomen dat ze terug moeten naar hun land van herkomst. Ze blijven vastzitten tot het justitieonderzoek is afgerond. Volgens correspondent Jeroen Wollers komt het in heel Duitsland voor, niet alleen in het zuiden.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 Borent ontkent dat de roetfilters bewust zijn verwijderd... en zegt dat ze zijn gestolen. Het weer, zon en stapelwolken en het is 14 tot 18 graden. Morgen een zonnige periode met wolkensluiers. Smiddags wordt het dan 17 tot 22 graden. Woensdag kan het plaatselijk 25 graden worden. Zo, Iselot, dank je wel. We dan gaan naar de verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. De meeste vielen staan zoals gebruikelijk in de Randstad. Er zijn nog weinig opvallende zaken. Op de A1 van Amersoort naar Apeldoorn tussen Stroe en Afrit Hoenderloo. Acht kilometer vielen met een half uur vertraging. Daar is vanmiddag een vrachtwagen met aanhanger geschaard. Een deel van de lading, slachtoffer, ligt op de weg. Dat wordt opgeruimd. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer van Amersoort naar Apeldoorn kan omrijden via Ede en Arnhem. Over de A30, de A12 en de A50. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp tussen Afrit Eijmuiden en Knopen Hoek. Nog een kwartier vertraging. Daar lag ook wat op de weg. Maar dat is inmiddels opgeruimd.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 de klimaatverandering gaat ons allemaal aan. Hoe kunnen we als bedrijfsleven dit oppakken? Kijk, wij hebben als NS uh, rijden de treinen al op uh, groene stroom. Hoe kunnen we nou uh, de uitstoot verminderen van die schepen? Je weet het. Maar als je er bent, is dat toch nog wel even weer iets anders. Dat komt toch binnen. Vorig jaar ging poolreiziger Bernice Notenboom met CEO's uit het bedrijfsleven op expeditie naar Spitsbergen om ze met de neus op klimaatverandering te drukken. Dit jaar is het de buurt aan bestuurders van banken en verzekeraars. Regeringsleiders en ambassadeurs praten over de vergeldingsactie van de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië tegen Syrië. Het was time that we said no. People are suffering, people are dying, and I think the whole international community has to take responsibility for stopping this. A solution through the UN Security Council is the only way forward. Strikes Naar uh, right. Right right haar News and go. Nu wordt er een groot verschil. Niet alle ministers van Buitenlandse Zaken waren even fel. Bijvoorbeeld correspondent Tijn D in Luxemburg. Zijn ze wel tot een eensgezinde boodschap gekomen over deze aanval op Syrië? Ja, en die had een uh, sterke Nederlandse toon... namelijk de EU-landen tonen begrip. En dat was uh, precies het woord... Hè, dat uh, de afgelopen dagen het Nederlandse kabinet ook al gebruikt... als het ging om uh, dat geallieerde bombardement van vrijdagnacht. Nou, de EU houdt dus vast aan uh, ja, zeg maar de bestaande Syrië-strategie. Dat is blijven zoeken naar politieke oplossingen voor het Syrië-conflict... en blijven helpen bij humanitaire steun... aan de slachtoffers van de Syrische burgeroorlog. Maar verder geen harde taal. Er komen dus ook geen sancties. ...tegen Rusland vanwege de Russische steun aan het regime van Assad. Dus hier geen daden, maar wel veel woorden en uh, goede bedoelingen. Straks meer uh, van Tijn vanuit Luxemburg. En ook al straks over de inspecteurs van de OPCW die in Syrië zijn. We gaan ook naar Eindhoven. Stad huldigt PSV vandaag voor het behalen van de 24e landtitel. Matthijs hoort erop. Zo, de stad loopt al waar? hoor ik. Je hoort het, vuurwerk. En dat uh, naast de plek waar inmiddels... Kleine duizendman, schat ik, uh, biertje staat drinken bij de Club van P.S.V. Recht tegenover het stadion, waar de uh, hoe heet het de fanstor is. Daar staan rijen. Nou, die zie je normaal alleen op een zomerse dag in het pretpark. Omdat iedereen toch nog even het kampioensshirtje wil hebben. En als je daar dan toch net niet de beslag op weet te leggen... dan kan je in ieder geval een speltje krijgen van de supportersvereniging... die delen ze uit of zo'n kartonnen schaal. Waar je straks allemaal mee kan gaan zwaaien als de selectie op de bus stapt. De platte kar door Eindhoven rijdt en dan op het stadhuisplein uiteindelijk door. Duizenden, tienduizenden mensen zal worden geruldigd. Geest in Eindhoven. je hoort het in Nieuwsinko. MUZIEK het is negen minuten over vier. De inspecteurs die onderzoek moeten doen naar het gebruik van chemische wapens... in het Syrische Douma, zijn daar nog steeds niet aangekomen. Vanochtend kwamen de ambassadeurs van de OPCW Landen bijeen in Den Haag. Achter gesloten deuren officieel. Maar op Twitter kon je toch een goede indruk krijgen hoe het eraan toeging. Straks meer over bij mij is buitenlandredacteur Martin Wiegman. Martin, eerst maar die onderzoekers in Syrië. Wat is daar nu aan de hand? Waarom zijn ze nog niet in Douma? Nou, officieel heeft de OPCW er helemaal niets over gezegd... maar uh, dankzij de Britse ambassadeur bij de OPCW... die op Twitter het een en ander heeft laten doorschemeren... Uh, is wel bekend geworden dat die, dat die inspecteurs... nog steeds Damascus, de hoofdstad, niet hebben verlaten. En dat is vreemd, omdat ze er eigenlijk al sinds zaterdag zijn... wat wel officieel is medegedeeld. Wat ook vreemd is omdat de Russen en de Syriërs... van tevoren wel toestemming hebben gegeven... om daar überhaupt naartoe te gaan. Mm -hmm. Dus blijkbaar uh, zit het daar op het lokale niveau... nu zodanig ingewikkeld in elkaar... dat ze nog niet naar de plaats Delict in Douma zijn afgereisd... Omdat om echte onderzoek te doen. Wat doe je daarmee? Lokaal, zo ingewikkeld? Nou ja, dat is een beetje onduidelijk. De Rusland zegt daarover dat het eigenlijk aan de VN-kant ligt. Die inspecteurs mogen niet zelfstandig alles beslissen. Die hebben contact met een speciale afdeling... van de Verenigde Naties in New York... zodat ze hun veiligheid kunnen garanderen. Welke afspraken hebben ze precies gemaakt? Met welke transporten gaan ze? Onder wat voor voorwaarden? Welke bewaking? Waar kunnen ze wel en niet vrij bewegen? Het is natuurlijk nog steeds een gebied met veel... Uh, met oorlogshandelingen, hm. ook al is dit gebied in Douma wel in handen van de Syrische uh, overheid. Dat wordt dan weer ontkracht door de, uh, door de Britse ambassadeur. Die zegt, ik heb dat gecheckt bij de, uh, in New York bij die, bij die afdeling. Die zeggen, nee hoor, wij hebben ze gewoon toestemming gegeven. Dus het ligt daar lokaal. Het zijn waarschijnlijk de Russen en de Syriërs die ze gewoon nog even belemmeren. Dus men spreekt elkaar daarover tegen. Ja. En die bijeenkomst in Den Haag, die in principe besloten is. Is het opmerkelijk dat daar zoveel van naar buiten komt? Nou ja. Eigenlijk wel, want tot nu toe was de OPCW eigenlijk een tamelijk uitvoerende organisatie. Waar je nooit zo heel erg veel van hoorde. We weten natuurlijk dat alle landen die lid zijn van het verdrag eh, op chemische wapens daar een ambassadeur hebben. Dat is vaak gewoon hun normale ambassadeur in Nederland in Den Haag. Die ook geaccrediteerd is bij die OPCW. Maar die gaan daar meestal, eh, hoor je daar, daar niks van. Maar klaarblijkelijk hebben de hoofdsteden nu de ambassadeurs toch wel opdracht gegeven. Om, wat meer, eh, om het debat wat politieker te maken. Om nou ja, wat je eigenlijk ziet wat er in, in New York gebeurt bij de Veiligheidsraad waar iedereen elkaar dan uitmaakt voor van alles en nog wat. Dat, dat verplaatst zich nu ook een beetje naar Den Haag. En dat politieke steekspel, wat betekent dat voor die inspecteurs in Syrië? Nou ja, dat ze daar natuurlijk steeds meer de speelbal van gaan worden. En het, het, uiteindelijk een beetje de vraag is, wat, uh, wie moet je nou eigenlijk geloven? Omdat iedereen elkaar tegenspreekt over wie nou wat belemmert... en wie nou uh, wat precies uh, tegenhoudt. Mm. En daarmee lijkt het natuurlijk heel erg op de gepolariseerde houding... die ook bij de Open de afgelopen tijd is gebleken in die andere zaak... die van de, uh, de, uh, de aanslag op de ge Britse geheimagent Skripal. Waarbij natuurlijk ook de Russen steeds iets anders zeggen dan het Verenigd Koninkrijk. En dat het dus eigenlijk er zeer van, uh, op lijkt dat je moet... Um, dan moet je kijken wie je dan uh, kan geloven. Het komt erop aan ja, wie je uh, zelf gelooft of niet. Daar, daar is gewoon geen helderheid eigenlijk. Nee, het ingewikkelde is natuurlijk dat de OPCW op zich uh, alleen de opdracht heeft om feiten te verzamelen. En niet om uh, daders of schuldigen aan te wijzen. Verantwoordelijkheden te beleggen. Dat is nou precies aan het gremium van die ambassadeurs. Om daar uit te komen. En nou ja, daar denken ze dus in beide gevallen echt totaal uh, verschillend over. En dus zie je dat ze hun toevlucht nemen tot Twitter, tot de media, tot allerlei andere socialiteiten sociale mediakanalen, ja. om maar hun eigen zegje te doen... waarmee het uiteindelijk onduidelijker wordt wat er nou in Syrië is gebeurd... en de waarheid nog niet echt veel duidelijker wordt. Ja, er is veel mist. Dank voor deze kijk in de keuken van de OPCW. Martin Wiegman, buitenlandredacteur van de NOS. Na acht jaar bouwen is het woonwagenkamp Beukberg in Zeist... zeer grondig opgeknapt en uitgebreid. Een unicum in Nederland, waar gemeenten al jarenlang... woonwagenkampen laten ja, uitsterven, zo heet dat geloof ik... Zo niet op Beukbergen, dat groeide met ruim 50 woonwagens en huizen naar 220 woonlocaties. En daarmee is het nu het grootste woonwagenkamp van Europa. Naar Ida Aronzeb is er met de Nieuws en Cobus heen gereden. Naar Ida, kun je het eens proberen om te omschrijven hoe het woonwagenkamp eruit ziet? Lara, rechts en links van mij op een soort heuvel staan uh, grote bomen. Wat doet vermoeden dat daarachter een bos ligt. Dat ziet er echt fantastisch mooi uit, zeker op deze zonnige dag. En in het midden zijn het zier, uh, zes straten. Zes straten met lanen uh, tussendoor. En die bestaan allemaal uit villa's. En iedere villa ziet er eigenlijk, ja, ik noem het dan maar even, villa's voor de gemak, uh, voor het gemak... zien er steeds weer anders uit. Dus het oog ziet steeds iets anders. Ook heel opvallend, het is er ontzettend schoon. En een van de bewoners is Franca, Franca Vos. Franca, hoe lang woon je hier al? Uh, 51 jaar. 51, met tweejarige leeftijd ben ik hierheen gekomen. En we hebben tussen uh, meerdere veranderingen meegemaakt. Maar we zijn op, eigenlijk op een eindpunt: dat we nu uh, de renovatie achter de rug hebben en dat het echt heel mooi is geworden. En in jouw geval, hoeveel generaties wonen er hier? Hoeveel families? families, denk ik, rond de twintig families eigenlijk, met generaties van wel van drie, vier allemaal. Kan je beschrijven hoe het hier vroeger Want Ik zeg, het bestaat nu uit zes straten, heel veel villa's, groen, bos aan beide kanten. Hoe zag het er hier al tien jaar geleden uit? Tien jaar geleden was het eigenlijk een, een ronding eigenlijk, met tachtig kavels en rondom wat meerdere kavels en middenop was het eigenlijk één groot bos met een speelterrein, wat nu eigenlijk een heel mooi uh, stuk is geworden met villa woningen en mooi uh, groen, groen gas en een heel mooi uitzicht. Wim, jij woont hier ook al vrij lang. Ik hoorde net van de kinderen die hier wonen en die hier ook geboren zijn. Van, ja, wij missen het bos wel. Hm. Ja, dat klopt. Vroeger was het meer groen. Dat, ik was toen jong natuurlijk met hutten bouwen en dat soort dingen. Was meer bos, was leuker. Maar ja, als je meer woningen neer wilt zetten, ja, dan moet je toch iets. Maar ja, we hoesten het gedaan hebben met het park waar we nu ook in staan. Dan is er toch nog wel genoeg groen op het kamp. We hebben net gezien hoe jij hier rechts van mij aan jouw huis uh, aan het werk bent. Hè? En ik ben bijna onder je huis gekropen. Dat kan, want dit zijn huizen waar je, als je dat zou willen, mee kunt wegrijden. Ja, nou, dat gaat niet meer. Maar uh, jaren vijftien geleden en langer was het voor de wetse plicht... dat een woning, dat was roerend goed, dus dat moest mobiel zijn en op wielen staan. En die woning die is van mijn zoon. Uh, tegenwoordig hoeft dat niet meer, omdat ook een woonwagen als onroerend goed wordt beschouwd. Dus nu is die noodzaak er niet meer... Maar het is wel zo, als je de woning wil verplaatsen, dan is dat wel redelijk makkelijk te doen. Is er veel veranderd qua sfeer? Nou, vind ik niet echt. Ik kijk even naar mijn uh, andere medebewoonsten. Nee, ik vind van niet. Nee, ik niet. nee. het is enkel mooier geworden, maar de sfeer is hetzelfde gebleven. Ja. En het idee dat je nu niet weg kunt. Ik heb toch altijd begrepen dat jullie woonwagens altijd weg willen. Nou, dat kan even goed wel. Hè. We hebben ook nog caravans ja. allemaal, hè? <laughs> dus dat kan best wel nog. We kunnen overal nog heen. Hé, hey, en hoeveel gezinnen wonen er nu hier, Wim? Als ik moet schatten, iets van 220, 230. 205. Oh, nou, 205. Ja. Het is echt een dorpje. Nu is dit een heel uitzonderlijk dorpje. Lara, jij zei het zojuist al. Een voorbeeld voor Europa. Ja. En ik ga straks, straks praten met de burgemeester. Die ervoor heeft gezorgd dat hij niet zo, nou ja, aan dat uh, uitleefbeleid doet. Maar echt gewoon ervoor zorgt dat deze mensen hier kunnen blijven. Dat straks, Lara. Kijk eens aan. Dan horen we je zo weer naar ieder Aronksepp. Doe naar de verkeersinformatie. Zij voor hoe het is op de weg. Edwin Gerritsen. Ja, de meeste vertraging, Lara. op de A1, A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Daar is vanmiddag een vrachtwagen geschaard. Tussen Voorthuis en Afwit 9 kilometer file met drie kwartier vertraging. Eén rijstrook is dicht. Verkeer van Amersfoort naar Apeldoorn kan omrijden via Ede en Arnhem over de A30, A12 en de A50. En op de A28 zullen richting Groningen. is een ongeluk gebeurd tussen Stadborst en de wijk. Een half uur vertraging. één rijstrook is dicht. Straks gaan we naar Nijmegen. Het is een stad waar de Tweede Wereldoorlog natuurlijk een hele grote rol heeft gespeeld. Daar valt ook veel onderzoek naar te doen. Bijvoorbeeld naar de relatie tussen het verzet en de collaborateurs. U hoort dat zo, hier bij Nieuws en Op 13 april, dat is uh, drie dagen geleden, verscheen het nieuwe album van Blauwtoon. Want uh, hem hoorde u. Uh, Up heet het en dit nummer is Ghosts. Laboratoria. Oplossingen voor een ziekte doorbraak. 9 minuten voor half vijf. Als je een goed beeld wil krijgen van de Tweede Wereldoorlog, kijk dan niet alleen naar wat het verzet gedaan heeft of wat de collaborateurs deden, maar probeer het in samenhang te zien. Dat is de belangrijkste conclusie van historicus Lennart Savernijen. Hij promoveert morgen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Volgens Savernijen veranderde de scheidslijn tussen verzet en collaboratie de hele tijd. Verslaggever Joris van den Kerkhof bezocht de Promovendus op het Valkhof in Nijmegen, een van de vele plekken in de stad met dat oorlogsverleden. Want dit was dus, dat vind ik ook wel interessant, er staat ook een foto in mijn boek. Dat je ziet dat hier Duitse militairen in een soort strandstoelen van de zon genieten in het voorjaar. En in 19, dat is in 1941 en in 1944. Dan is dit helemaal afgezet en een vesting geworden omdat ze de brug willen bewaken. Dus ook echt in een hele korte tijd zie je dus ook zo'n plek in de stad veranderen. Er dus zou nu door, dus door die strandstoelen heen gelopen zijn. Hier we zijn nu, precies, we zijn er nu dwars doorheen gelopen. Want op de achtergrond was de brug. Die brug vertelt eigenlijk ook op zichzelf... enigszins de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Hij is in 1936 gebouwd, toen ook als een soort vooruitgangssymbool. Deze brug gaat Nijmegen de toekomst in helpen... een nieuwe toekomst voor de stad brengen, ook economische voorspoed. Want het was natuurlijk ook de periode van de grote economische crisis... En in 1940, dus op het moment dat de Duitsers Nederland binnenvallen, wordt de brug meteen opgeblazen. Omdat natuurlijk het Nederlandse leger een defensieve strategie had, zich wilde terugtrekken achter waterwegen. Dus de brug heeft maar vier jaar eigenlijk gestaan. Daarna werd hij opgeblazen. En tijdens de bezetting wordt hij heel langzaam herbouwd. Totdat hij af is aan het einde van 1943, begin 1944. En dan begint de bevrijding, die zich dus ook eigenlijk afspeelt rondom die bruggen. Het was niet zozeer de bevrijding van Nederland. Het was de verovering van de bruggen over de Waal en over de Rijn. En dat maakt deze brug dus echt tot een, een verhaal apart, hè? Er was een burgemeester. En die was de eerste twee jaar van de oorlog heel erg goed. En als je dan daarnaar kijkt, om het maar zo te zeggen... het is makkelijk om in goed en kwaad en goed en slecht te praten. Na twee jaar ging die weg en heel langzaam veranderde dat beeld. Waar zit hem dat dan in? Ja, nou, je noemt hem net heel erg goed. Hij deed uh, zijn werk zoals dat van een burgemeester werd verwacht... tijdens het begin van de bezetting. Dat betekende dat hij samenwerkte met de lokale uh, bezettingsautoriteiten. Dat betekende dus dat hij ook allerlei maatregelen... op het gebied van uh, de ordehandhaving... maar ook de jodenuitsluiting op dat moment... Hè, dat joden bijvoorbeeld niet meer toegankelijk uh, naar parken mochten gaan... dat soort maatregelen voerde hij uit. Hij dacht ook dat hij op deze manier... in overleg eigenlijk ook met de Joodse gemeenschap in Nijmegen, hun belangen behartigde. Nou ja, wij weten hoe dat is afgelopen. En wat dat betreft kun je aan de hand van dit voorbeeld, Jozef Stijnweg was zijn naam, heel erg goed zien hoe dus binnen vier, vijf jaar tijd ook het denkende over wat goed gedrag is of wat uh, verantwoord gedrag is uh, verandert. Maar dat is niet het hele verhaal. Ik wil juist ook laten zien dat de Tweede Wereldoorlog ook een verhaal is van, van leven, van in een stad leven keuzes moeten maken, maar ook keuzes niet hoeven te maken. En dat kun je het beste laten zien door collaboratie en verzet... eigenlijk in samenhang met elkaar, in één verhaal... vanuit één stad bekeken te laten zien. Betekent het ook dat veel mensen die uiteindelijk in het verzet terecht zijn gekomen... met evenveel gemak aan de andere kant hadden kunnen staan? Nee, dat zou ik nooit zeggen. Hoeveel pagina's hebt u volgeschreven? Het is een boek van meer dan 500 pagina's. En eigenlijk hoopt u dat heel Nijmegen dat gaat lezen om de eigen stad beter te kunnen begrijpen? Ja, maar ik denk dat Nijmegen ook wel een stad is die in het algemeen kan staan voor een stad in oorlogstijd. Het is niet voor niets de ondertitel ook van het boek. Omdat ik denk, net zoals bij bepaalde personen... die niet alleen een persoonlijk verhaal hebben te vertellen... maar ook iets bijvoorbeeld over de 20e eeuw... Hè, waar ze in geleefd hebben, waar ze representatief voor zijn. Dat kan Nijmegen ook. Nijmegen heeft aan de ene kant... een oorlogsverhaal te vertellen... wat zich laat vergelijken met andere steden. En aan de andere kant heeft Nijmegen... net als bijvoorbeeld een stad als Rotterdam... ook weer een eigen, een bijna exceptioneel oorlogsverleden met het Amerikaanse bombardement op 22 februari 1944, de bevrijdingstijd, de tijd waarin Nijmegen frontstad was, dat zijn ook weer elementen waar je aan kan zien dat Nijmegen ook als het gaat om de oorlog echt een bijzonder verhaal te vertellen heeft. En juist die combinatie van aan de ene kant een bijzonder verhaal en aan de andere kant een verhaal wat zich eigenlijk representatief laat zijn voor de oorlog in het algemeen, maakt het een ongelooflijk interessante stad om te onderzoeken. En dat de universiteit waar u nu promoveert... dat die uiteindelijk in het 19, wat was het, 43 besloten heeft om de deuren te sluiten. Ja. Maakt u dat, als u het onderzoekt, extra trots van dat hebben ze toch goed gedaan? Of dat is maar een toevalligheidje eigenlijk? Dat de universiteit interessant is... dat studenten natuurlijk een belangrijke rol ook speelden in de verzetsdeelname... dat staat buiten kijf. En dan heeft Nijmegen ook weer een bijzonder verhaal te vertellen, net iets eigenzinniger verhaal dan gemiddeld wellicht. En dat heeft alles ook met de achtergrond van de universiteit te maken, wat een bijzondere katholieke universiteit was. En ook daar blijkt weer uit, als je dus wil begrijpen waarom de universiteit in Nijmegen zijn deuren sluit... moet je je ook verdiepen eigenlijk in de opstelling van uh, de katholieke top van uh, de bischoppen in Nederland. Dus daaruit blijkt weer dat gebeurtenissen in Nijmegen altijd ook in een groter verband geplaatst en bekeken moeten worden. En dat maakt denk ik geschiedenis ook zo interessant. Hè? Dat je steeds van iets kleins naar iets groots gaat en weer van iets groots naar iets kleins. En is nou, we zijn in Nijmegen en misschien is het een beetje flauw... dek niet wit, dek niet zwart, maar de kleur van je hart van boeien... zegt u uiteindelijk, er is te veel zwart-wit gedacht... en zoek vooral de nuance als het gaat over de Tweede Wereldoorlog. Als wij als historici de Tweede Wereldoorlog beter willen leren begrijpen... en ook willen blijven vertellen aan mensen die de oorlog ook niet meer hebben meegemaakt... Dan is het ook goed om te laten zien dat de oorlog niet alleen ging om bijvoorbeeld overleven, maar ook om leven. Gewoon het dagelijks leven wat doorging. Dus denk niet wit, denk niet zwart, maar denk dynamisch. Dat is denk ik eigenlijk of veelkleurig de beste manier waarop je naar de Tweede Wereldoorlog kunt en moet blijven kijken. En straks. Voorman John Lanting van Schokkend Groningen is onderweg. Hij emigreert met zijn vrouw Marta naar Hongarije. Want in Groningen wil hij niet meer wonen. Ons belangrijkste verhaal om vijf uur gaat over de burgeroorlog. In Syrië lijkt in de laatste fase te komen. En welke rol het Westen daarin wil spelen, ja, dat moet deze dagen blijken. NTO, Radio 1. We gaan naar het NOS-journaal Liesel Tomassen. Bij twee incidenten in de regio Rotterdam zijn dit weekend agenten gewond geraakt. Zaterdagavond werd de politie in Hendrik Ido Ambacht aangevallen... door een man en een vrouw die kort daarvoor met elkaar hadden gevochten.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 Ook moet er humanitaire hulp komen voor de Syrische bevolking. De EU-landen roepen Syrië, Rusland, Iran en Turkije op daaraan mee te werken. door een wapenstilstand in acht te nemen. En de KNVB heeft Sparta-speler Michiel Kramer voor zeven wedstrijden geschorst. Aanleiding is de rode kaart zaterdag in de wedstrijd tegen Vitesse. Kramer kreeg een beuk van zijn tegenstander Butner. en zette als reactie zijn noppen in het gezicht van de verdediger. Daarop werd hij van het veld gestuurd. Ja, maar dat mag niet. Uh, Lies Lot, dankjewel. We gaan naar de het weer Marco Verhoef, ik zie een zonnetje buiten. En jij bent het niet deze keer. Nee, want ik sta binnen. Dus dat klopt. Ja, inderdaad. Een zonnetje buiten. Niet alleen bij ons in Hilversum, maar op veel plaatsen in het land. En dat doen we al met heel behoorlijke temperaturen. Normaal is het zo'n 13, 14 graden deze tijd van april. Nou, daar zitten we nu al boven. En de komende dagen gaan we nog veel verder daar bovenuit komen. Heerlijk. Vertel eens, wat, uh, wat zie je bijvoorbeeld vanavond, morgen? Nou, nog wel een frisse nacht hebben we tussen vandaag en morgen zitten. Met 4 tot 7 graden de minimumtemperatuur. Hier en daar wat nevel of een mistbank, kan ook. Het is in elk geval wel droog en dat is het ook morgen overdag. En de zon gaat breed uitschijnen. We houden wel wat sluierwolken over. De meeste in het noorden van het land en het noordwesten. In het zuiden is de zon redelijk uitbundig aanwezig. Daar wordt het ook het warmst. In Limburg en Brabant misschien wel 22 graden. En in Noord-Holland in de kop van Noord-Holland zo'n 17 graden. Een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Ja, en die voert die warme lucht aan. En dat betekent... Ja, dat Concreet? betekent voorlopig met die aanvoer in die zuidhoek... en later naar het oosten, dat die warme lucht bij ons blijft. Sterker nog, het wordt nog een paar graden warmer. Misschien op een enkele plek woensdag al 25 graden. Dan denk ik vooral aan het zuidoosten van het land. En op donderdag lukt dat op meer plaatsen. 25 graden is voor ons de grens voor een zomerse dag. En ja, dat is natuurlijk voor aprilbegrippen best, best vroeg. Ja, en is dat allemaal zonder regen? Ja, het is allemaal zonder regen. De eerste neerslag, ik denk pas begin volgende week. En dan heb ik het dus over het na het weekend. Oh. En maandag een enkel buitje met tot die tijd is gewoon prachtig. We hebben we het er even niet over. Dankjewel, Marco Verhoef, Edwin Gerritsen met De Files. Ja, het is een normale avondspits. Een paar ongelukken veroorzaken wel extra vertraging. Op a 1 Amersfoort richting Apeldoorn is de weg weer vrij. Daar lag slachtafval op de weg. Tussen Voorthuis en Alfred Hoendelo nog een half uur vertraging. A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens... en Bergelijk-Zoom-Zuid een half uur... A12 Utrecht richting Den Haag tussen Knoppetoude en Harmelen. Een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Er is één rijstrook dicht. En op de A28 Zwolle richting Groningen is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Nieuw-Leusen en De Wijk, zeven kilometer file. De vertraging is drie kwartier, één rijstrook is dicht.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 Het is drie minuten, bijna vier minuten over half vijf. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. Wat doe je als de aardbevingen in Groningen je echt te veel worden? Je zou kunnen actie voeren, bijvoorbeeld, of aanschuiven bij allerlei overleggen. Maar wat als je dat allemaal al gedaan hebt? Je kan ook weggaan, definitief. Bijvoorbeeld naar Hongarije. Dat is de keuze van John Lanting van Actiegroep Schokkend Groningen. Die op dit moment onderweg is naar zijn nieuwe leven in Hongarije. Meneer Lanting, goedemiddag. Goedemiddag. Waar bent u nu? Oh, ik denk dat we zo een beetje in de buurt bij Kassel zijn in Duitsland. En de auto vol met spullen? Uh, we zijn met de camper en de camper uh, staat uh, nog aardig gevuld met spullen. Want het kon niet allemaal in de twee uh, zeecontainers. We hebben nu nog bronzen beelden van een kunstenaar ja Vermeel bij ons. Een uh, schulderij van uh, schilder Geert Busser en weet ik veel waar allemaal nog. En u gaat uh, dus eigenlijk... Ja, min of meer met uw hele hebben en houden weg uit Nederland naar Hongarije. Ja, als Wa politieke vluchteling. Waarom heeft u daartoe besloten? Uh, omdat uh, ja, ik vervolgd word in Nederland, in Mark Rutte zijn gaaf land. Waar wordt u voor vervolgd dan? Uh, er was zo'n pakketje voor de naam en Stalker van de naam. Dat kunt u ook vinden op de website van mijn de Boelstra Advocatuur. Oké. Okay. Wat maakt voor u dat de maat nu vol is? Ja, omdat uh, ook uh, wat betreft Quibus, eh, dat, uh, ja, het was eigenlijk al voor die tijd... maar Kwiebes ook, als je hem dan hoort, het verhaal... ja, dat verandert niks. Alleen, uh, is all about communication, hoe het gebracht wordt. Maar feitelijk verandert er niks. En uh, de ellende gaat feitelijk gewoon door. En dat er minder instortingsgevaarlijk uh, gemaakt moeten worden... de pannen, nee, niet. Er moet feitelijk gewoon gas bijgegeven worden... Ja, maar de gaskraan gaat wel dicht. Maar dat, dat is niet uh, voor u het belangrijkste, begrijp ik dat goed? Ja, maar de, de gaskraan, dat was vijf jaar geleden, twintig jaar, dertig jaar geleden al duidelijk. De gaskraan gaat dicht. Maar wanneer? En hoeveel per jaar wordt er nog gewonnen? Daar gaat het om. Kijk, in 2030 kan de gaskraan wel dichtgaan, of eerder, als het gas op is. En want het laatste gas is toch niet uh, te winnen. Dat is financieel niet haalbaar. Dus, maar ja, uh, wat wordt het er anders van? Hmm. En heeft u er ja, uh, fysiek en psychisch ook last van? Is, is dat ook een reden dat u weggaat, meneer Lanting? Ja, ik heb toch een beetje ISS opgelopen door deze gaswinningsoorlog. Hmm. U um, gaat nu naar Hongarije. Wat hoopt u daar te vinden wat u in Nederland niet vindt? En dan met name in Groningen? Rust. En hoe en ziet gewoon die... weer uh, echt leven, wat mijn vrouw net zegt. Gewoon weer leven zoals er voor, uh, voor die tijd was, de ellende, wat de rest van Nederland dus ook uh, gewoon heeft. Mm -hmm. Gewoon weer een leven, een toekomst hebben. Uh, nu zijn er misschien wel richting de 10.000 gezinnen die psychische problemen hebben door de gaswinning En ook ja, zoutwinning. Het wordt alleen maar al erger hier. En hoe ziet rust er voor u uit? Uh, nou, dat is. Uh, we hebben dus uh, 31, of 31 januari een huis daar gekocht op 6000 vierkante meter grond. En dat is feitelijk gewoon uh, ja, eerst een tijd achter op uh, de terras zitten en uh, wat plantenpoten zwemmen en etcera is gewoon ontspannen. Hmm. Ik heb te veel op mijn kiezen gehad. Ik heb uh, tropenjaren achter de rug. En laat u Groningen en Nederland met een gerust hart achter? We hebben feitelijk gewoon uh, ja, afscheid genomen voor zover als dat het gaat. Ja, dat is, ja. Maar uh, gerust, nee. En uh, er melden zich uh, ook laatste week weer al meer mensen die ook weg willen uit Groningen. Sommigen naar Zuid-Frankrijk, anderen ook naar Hongarije. Maar uh, ze willen er gewoon uh, ja, ook aan de ramp ontsnappen. Er zijn meer en meer, die hebben ook door. Die, die grote klapper, die kan feitelijk nog steeds gewoon komen. Mm. En ja, uh, 4.2 bijvoorbeeld op de schaal van Richter dat moet eigenlijk de schaal van McCallie zijn waar ze mee regenen, maar... Ja, 4,2, jongen, die wil ik al niet eens meemaken in Groningen. Dan gaan de delen van huizen die storten gewoon in, of complete huizen. Want ja, kort door de bocht, uh, zo goed als alle huizen, die zijn allemaal al beschadigd. En verzwakt. Maar nu gaat dat niet meer meemaken, u gaat naar Hongarije. Ja, ons huis is uh, gekocht door uh, de gasmafia. Uh, nou, pak een beetje drie weken, vier weken geleden of zoiets. En. Uh, hij uh, is achtergelaten, hoor. woorden op een manier dat uh, de overschrijving is van het huis. En uh, daar zitten wij lekker hoog en droog in Hongarije. Meneer Lanting, ik wens u nog een hele goede reis. Um, en een rustige uh. tijd vooral in Hongarije. Dank u wel. Zeven minuten over half vijf. Wij gaan door naar uh, de laatste ontwikkeling... op het gebied van tech en uh, gadgets bij mij. Aan tafel aangeschoven is NOS-social-redacteur Jonne Tafier. Welkom, Jonne. Ja. Chinezen krijgen binnenkort te maken met een sociaal kredietsysteem... dat hun leven beoordeelt met een cijfer. Dat klinkt als science fiction. Ik denk hierbij aan fictie, bijvoorbeeld uit uh, de serie Black Mirror. Is dit, is dit echt waar? Als je die aflevering gezien hebt, ja, dit is echt waar. Je wordt dus beoordeeld op een sociale score, sociale score. Dat zijn ze nu al in meerdere regio's aan het testen. Je krijgt een beginscore op basis van je gedrag. En als je nou je slecht gedraagt, volgens wat de overheid slecht gedrag vindt... gaan er punten af. Doe je goede dingen, dan krijg je er punten bij. Wat, wat moet ik me erbij voorstellen? Wanneer zou je je slecht gedragen? Wanneer goed? Nou, bijvoorbeeld, je staat voor een rood stoplicht. Er komt geen verkeer aan. Eh, heb jij vast ook wel eens meegemaakt. Mm -hmm. Loop je dan toch door? Ja. Ja, jij loopt door. Nou, dan krijg je twintig punten afstrik. maar dat mag niet. Oh, en die kan ik er niet bij kopen? Nee, nou ja, je kan heel veel goede daden gaan doen. Maar loop oh, je nou okay. vijf keer door rood, dan kom je wel op een zwarte lijst te staan. En dat heeft wel heel veel effect op jouw leven. Waarom wil China dit? Nou, tot voor kort betaalden veel Chinezen alles in cash. En had de overheid geen manier om te kunnen betalen checken of je nou financieel betrouwbaar was of je wel instond voor je schulden bijvoorbeeld. Dus de overheid zegt: ja, dit is een manier om dat inzichtelijk te maken. Dat is uh -huh. handig. Maar ja, het, het riekt natuurlijk ook wel een beetje naar Big Brother is watching you of eigenlijk heel erg. Nou. Dat je dus dat is dat de overheid bepaalt wat goed gedrag is en jou daar ook naar kan modelleren. Ja, en wat ik me ook afvraag, hoe kom je aan een beginscore? Nou ja, dat willen ze dan vaststellen via big data. Bijvoorbeeld van de politie, um, financiële instellingen. Grote techbedrijven in China, waar nou, Alibaba ken je bijvoorbeeld wel. Mm. Die hebben ontzettend veel data uit alle apps die ze ook weer hebben over oh jouw God. online aankopen. Noem maar op. Combineer je dat, dan krijg je een beginscore. Jeetje. Zo. Dat, zet, dat zet alle likes en alles wat je deelt op alle plekken wel in een heel ja. ander daglicht. Hè? Ja, klopt. Dit systeem moet vanaf 2020 worden ingevoerd. Maken Chinezen zich zorgen zelf? Het, het, de, de inwoners van China? Nee, dat is een beetje lastig vast te stellen. Weinig mensen laten zich er openlijk over uit. Um, dat kan enerzijds komen doordat er mensen dat niet durven, dat er angst is om zich hiervoor hierover uit te spreken. Ja, dat is nu bepaald een uh, vrij, uh, vrij land, China. Een, exact. Nou, De andere theorie van een in China... populaire kritische blogger... Wang Guangzhong heet hij... is dat vooral jongeren de uitdagingen ook zien... van nieuwe technologieën. Dus dat die eerder geneigd zijn iets nieuws te omarmen. Ja, ja, ja. In dit geval. En ook wel de voordelen er dan van inzien. Omdat ze, zoals jij net zei, bang zijn... voor een Black Mirror of... Een George Orwell-achtige maatschappij. Mm. En om nou echt te voelen... wat de impact is van... Uh, Big Brother is watching you. Um, hebben jullie een game gemaakt hè, van NOS op 3? Hoe gaat dat? Nou, we brengen in kaart een week. Als jij een, uh, je bent een Chinese vrouw van halverwege de twintig. Dank je. <laughs> ja, precies. <laughs> nou, dat voldoen jij helemaal aan. Dan uh, beantwoord jij vragen over jouw week. Dus bijvoorbeeld, jij wilt gamen. Maar je moet ook nog het vuilnis buiten zetten. Okay. Wat kies je dan eerst? Nou, en dan leggen we ook bijvoorbeeld uit dat gamen door de Chinese overheid... als lui wordt gezien. Dus als jij voor game kiest, in plaats van dat vuilnis... Dat is niet gaat, goed. Nee, dan gaan er uh. dus weer punten af. Dus zo maken we inzichtelijk wat het nou eigenlijk betekent... als je dus zo'n so social credit score hebt. Wat een verhaal. Dank je wel. Um, deel jij zo de link even op Twitter, Jonne? Die deel ik. Kan je hem weer tweeten? Ja, ga ik hem niet liken, want dat, uh, nee, dat is niet goed. Jonne, dank je wel. <lacht> Prachtige plaat, Roxy Music, met uh, More Than This. Geschreven door lietszanger Brian Ferry. En staat op Avalon, de laatste plaat van Roxy Music. En verreweg trouwens de best verkochte. Het <middels> weer hoeveel files heb je inmiddels? Er staat nou, bijna 300 kilometer in totaal. De meeste files staan in het midden van het land. Er zijn een paar ongelukken gebeurd. De meeste vertraging daardoor op de A28 van Zollen naar Groningen. Tussen Afrit Nieuw-Leuzen en de wijk staat 8 kilometer. De vertraging is een uur. Eén rijstrook is daar dicht. Verkeer van Zollen naar Groningen kan beter omrijden via Heerenveen... over de A32 en dan de A7. Nieuws en Koop. Daar gaan we. De Nieuws en Koop is naar het woonwagenkamp Beukbergen gereden. De gemeente Zeist heeft, anders dan andere Nederlandse gemeenten... veel geld gestoken in dit woonwagenkamp. Na ieder arrongsebben stonden alle bewoners eigenlijk te juichen... om de renovatie die vervolgens heeft plaatsgevonden. Nee, Lara, helemaal niet. De bewoners waren niet allemaal meteen enthousiast. Ze waren bezorgd over wat renovatie zou gaan betekenen voor de cultuur van het kamp. Nou, Dat betekent heel concreet bezorgd. Heb ik straks een huis zonder wielen? Of heb ik straks nog wel een huis dat past bij wie ik ben. Um, en het speelde ook al mee dat ze al veel langer... een wantrouwen hebben richting politiek en bestuur. Dus bij die renovatie leeft er nog steeds dat wantrouwen door. Sabina Achterberg zit hier in de bus. U bent voorzitter woonwagenbewoners. Waarom dat wantrouwen? Ja, veel beloftes die gemaakt zijn door de politiek... Uh, zijn nooit of weinig waargemaakt. Zoals? Uh, bijvoorbeeld beloftes tot opknappen van de staanplaats of uitbreiding. Uh, bijvoorbeeld in Wallingsveen is nu een voorbeeld. Daar zijn mensen ja, al twintig jaar aan het wachten op een andere plaats. En die worden nu gedwongen om in woonwagenwoningen te moeten intrekken. Dat zijn huisjes en dat willen deze mensen niet. Nee. Zo dat wordt... is wat er nu speelt, maar ja. er is al een lange geschiedenis van wantrouwen. Ja. Nou, is er. En als het een vooroordeel is, dan mag je me corrigeren hoor. Maar dan is natuurlijk ook het idee van woonwagenbewoners en autoriteiten, dat gaat niet goed samen. Hmm, dat zie ik met veel andere bevolkingsgroepen ook niet goed <laughs> samengaan met de overheden. En daarom zijn wij er om bruggen te slaan. Precies, en dat doe jij als voorzitter van de woonwagenbewoners ook. Hè? Burgemeester Jansen, u bent de man die achter dat plan zit van die hele renovatie en uitbreiding. Merkte u dat er in eerste instantie wantrouwen was? Jazeker. En, en begrijpelijk ook. Het kwam de bewoners goed uit dat... dat dat de overheid de andere kant op keek En het kwam de overheid goed uit niet te zeer naar het woonwagencentrum te kijken. En toch was er alle aanleiding om, om zich in elkaar te verdiepen... overheid en woonwagencentrum. Omdat uh, de wagens stonden te dicht bij elkaar. Er was van alles uh, aan, aan vervanging, een groot onderhoud toe. Er waren te weinig plekken. Dus we zijn zo'n tien jaar geleden gewoon echt serieus... Hè, in het begin aarzelend aan de praat geraakt om het samen voor elkaar te krijgen. Wim Gerrits, u woont hier al heel lang. De beschrijving die de burgemeester geeft, klopt dat? Ja, het klopt wel. Ik ben geboren hier. Ik ben nu 54. Uh, ja, wat het vaak was met de overheid... het was altijd heel vaak praten over het centrum. Het was inderdaad op een gegeven moment aan vervanging toe. Maar ja, als je alleen maar praat en er gebeurt niets. Ik snap, een burgemeester kan het ook niet alleen. Dus er zijn meer mensen bij betrokken natuurlijk... Ook nu dachten we, praten komt het er wel van, maar ik moet zeggen met deze burgemeester... het is toch wel gelukt, dus iets heel mooi allemaal is geworden. Het kamp is ook uitgebreid. Dus. Zes straten, 200, iets meer dan 200 families die hier wonen. Ja, 205 begreep ik net. Ja. Sabine Achterberg, wat, want jij kent natuurlijk heel veel van de woonwagencentra door het hele land, maar ook in Europa. Wat is nou zo uniek aan deze plek hier in Zeist? Wat ik hier heel uniek vind is dat er uh, uitgebreid is... Wel, met meer dan veertig plaatsen. Ik zie hier ook een hele verscheidenheid aan soorten woonwagens en caravans. Men mag hier gewoon in Centolavan wonen, traditioneel. Zelfs in een piepelwagen als het dat gewild. Ja. Je ziet hier kleine en grote wagens, eh, allerlei soorten door elkaar. En dat is het mooie en unieke. En de, wij houden van een natuurrijke omgeving, dat is hier mooi. En ook de smoes van, als je te veel woonwagenbewoners bij elkaar zet, dat gaat niet ook qua criminaliteit. Nou, dat is helemaal, ja, dat gaat hier helemaal niet op. En ja. hier ziet u gewoon meer dan 200 mensen samen. Toch zag ik. Hij, hij is nu overigens weg. Ik zag hier, toen wij aankwamen met de bus... zag ik hier een auto staan van de handhaving. En ik heb die meneer gevraagd, staat u hier vaak? Zei ja, vier keer per week. En ik dacht, nou, als vier keer per week hier een meneer van de handhaving moet staan... dan vraag ik me af, wat is er hier aan de hand? Ja, punt 1 sta ik hier niet. Dan moet u de vraag stellen aan uh, ja, de heer. Klopt, want je bent, <laughs> jij komt hier heel veel op bezoek, maar woont ja. hier niet. Wim Gerrits, die meneer van de Handhaving, dan denk ik... nou, als je vier keer per week moet komen, dan uh, gaat ja. het niet zo heel goed. Nee, maar ik durf die meneer niet, dus ik weet niet hoe vaak die hier is. Volgens mij zeggen vier keer per week. Nee, oké, okay. maar dat kan kloppen. Maar die meneer die komt hier heel vaak gewoon ter controle. Want hij kijkt ook met de afvalbakken volgens mij of dat goed ja. staat. En wijst dan achter tegen de helling aan... En daar is een, een bepaald soort grindpad. En dat moet vrij blijven van obstakels. En het wilde eens dat ze daarop letten. Of dat ook inderdaad zo is. Bij mijn weten is die niet vier keer per week. Omdat die opgeroepen worden dat, er dat hier er... problemen zijn. Nee. Als ik het nee. goed heb. Burgemeester Jansen. Nee, ik zag net. Er is bewonerscommissie geweest. En het is een van de deelnemers aan de bewonerscommissie. Er zijn mensen die hier hun nieuwe spulletjes hebben staan. Die vinden zelf ook. Dat het, dat het centrum op niveau moet blijven, want waar de een zuinig op is en een ander is slordig, ja, dat schiet allemaal niet op. Zo simpel is het. Dus die bewonerscommissie wil heel graag die man van handhaving meegeven van, ja man, als je nou hier bent, let daar en daar op. Ja. Soms gaat het om huisvuil, soms gaat het om dingen die in vrije ruimtes worden om gezet. Er een goede verstandshouding tussen... Dat, ja, het moet dus ja. groeien om met elkaar, je moet het eigenlijk met elkaar zien te regelen. En daarom is het goed dat mm -hmm. handhaving ja, Burgemeester ja, Kostjansen, nu heeft u bent u de man ja. achter dat plan van we zorgen ervoor dat er sprake is van uh, opknappen, renoveren, uitbreiden. Dat gaat een beetje tegen de trend in. Ik noem het maar even trend die je in de rest van het land ziet. Misschien ook wel in heel Europa. Daar is er namelijk toch sprake van uh, een soort uitsterfbeleid. Geen uitbreiding, afbreken. Er komen niet meer woonwagenbewoners bij. Uh, waarom heeft u ervoor gekozen om juist het tegenovergestelde te doen? Omdat we eigenlijk het probleem of het vraagstuk op wilde lossen. Er was een grote behoefte aan plekken, ook voor nieuwe generaties. De, de plekken die er waren, waren niet op niveau. Uh, er waren mensen die wilden dus eigendom in eigendom bouwen en niet huren. Er waren mensen in huizen en er waren mensen die wagens wilden. Dus we dachten van ja, wat moet die overheid? Moet die dan gaan vertellen wat wel mag en wat niet mag... Mag. Toen hebben we tegen elkaar gezegd: ja, maar waarom doen we het niet dat de behoefte van de mensen maatgevend wordt voor de oplossingsrichting? Nou, dat heet tegenwoordig met een deftig ja. woord omdenken. En zo zijn we, we. We zijn dus aan de slag gegaan om te zeggen, we maken er gewoon een, een, een bijzondere wijk van. Of een gewone ja. wijk met bijzonder karakter. En. Nou zo... heeft u dat gedaan, hè? En ja. samen met u natuurlijk. Ja, met het, het, mensen, veel precies, mensen, ja. bewoners. Maar de vraag op. is, en ik stel hem even aan Sabina Achterberg. Uh, hoe, hoe groot is de kans dat. Want een van de dingen die woonwagenbewoners graag willen. is dat je met generaties samen kunt wonen. Dus vader, moeder, opa, oma, kind, kleinkind. Hoe groot is de kans dat de kleinkinderen van uh, Wim en Gerrit straks hier ook wonen? Heb je ja. daar vertrouwen in? Ik heb er vertrouwen in, omdat wij nu uh, door blijven gaan. Ik zet ook in het hele land bewonerscommissies op. Ik maak de mensen sterk, zodat ze voor hun rechten op kunnen komen. En daarvoor reis ik ook af naar Brussel. En ja. Brussel heeft ook gezegd... Maar als je dit allemaal zegt, dan zeg je dus eigenlijk ook... maar het komt niet vanzelf. Nee, we zullen ervoor moeten vechten. We moeten ons gezicht laten zien. En de overheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken... hebben we nu heel goed contact mee. Die gaat samen met Europa ook de gemeenten nu monitoren. Ja. Dat de gemeenten ook gaan uitvoeren. Het nieuwe beleid dat in een mensenrechtelijk kader wordt geplaatst. Want wat ze de laatste jaren hebben gedaan, dat was een schending van de mensenrechten. Ja, en dat mag niet meer. De ombudsman heeft ook gezegd dat de manier waarop woonwagenkampen, wonen, samenwonen, eigenlijk immaterieel erfgoed is. Dus dat ja. veel meer moeten respecteren. Hoe is dat er gezegd? Even kort in andere gemeentes. Gaat dat heel anders dan hier in Zeist? Uh, Zijs is de, ja, echt uniek. En ja. daar is het ook echt in de praktijk gebracht. Arnhem is ook nu een goed voorbeeld die een ommezwaaiend maak is. Maar Want... heel veel steden doen het niet zo heel goed. Nee. nee. Meneer, uh, Gerrit, Wim, uh, denkt u dat uw kleinkinderen, uw achterkleinkinderen... straks ook hier kunnen wonen? Of is straks wanneer meneer burgemeester Koos Jansen met uh, pensioen is... dan is het ook einde verhaal? Nou, meneer Janssen moet hier maar blijven, want daar zijn we wel tevreden over. Hij mag nog. <laughs> je bent met het huis voor je zoon bezig, hè? dus dat vind ik nou zo mooi, die vraag. Want die heer Gerrits, die woont hier zelf... en is nu bezig met het huis van zijn zoon. Die, nou ja, hier, vla hier vlakbij woont. En de wens is ook... Ja. Maar die zoon, meerder... dat is er nu. Maar de kleinkinderen, achterkleinkinderen... Nee. kunnen die nog straks hier wonen? Ik begrijp uw vraag. Kijk, het is wel zo, maar ik laat mijn zoon vrij. Ik weet niet of hij een vrouw hier van het kamp krijgt... of dat hij een meisje uit de gewone samenleving krijgt. Als die wilt gaan wonen... is dat ook zijn vrije keus in een, in een dorp of in een huis... Maar mocht hij hier willen blijven, denk ik zelf dat in de toekomst, hoe mooi het nu is, gerealiseerd. En dat dat kamp ook wat ruimer van opzet is. Dan denk ik wel dat toekomstige generaties ook gewoon bij elkaar de, kunnen ja. blijven wonen. En dit is niet een soort voortraject van wennen jullie de maar aan dat je in gewone huizen woont en ga dan maar elders in het land wonen. Ik heb wel eens bouwvormen gezien. Dat ik wel dat idee had van oké, okay, zo langzaam dan willen ze dat echt wel die richting uitgooien. Maar ik vind op ons kamp hier dat dat niet het geval is. Dit was echt ja. degene wie in de huizen woonde uit vrije keuze. Burme, burgemeester Kals Jansen, bent u al plat gebeld door uw andere collega's... van hé, hey, ja, wij gaan het ook doen? Ja, er zijn wel collega's die bellen. En dat begrijp ik ook, want de, de, de, de bewoners hier zijn heel erg tevreden... en de gemeente ook... Uh, maar ik, zou, ik moet al heel snel zeggen... van mensen, het is niet in een handomdraai geregeld. Ja. Het kost tijd, het is Dan vertrouwen. Hè? Dus je moet vertrouwen zien te bereiken. Dus ontmoeting en gesprek. Echt luisteren naar elkaar. Van, hey, hoe krijgen we het nou toch uit het slop? Hoe krijgen we het beter? Uh, het is hier gelukt, maar met volhouden van twee kanten. Bewoners en overheid die hebben het zien zitten... om elkaar vertrouwen te geven, om aan de slag te gaan. En dat is, ja. dat is gewoon nodig om het, om het überhaupt te rennen met elkaar. Sabine Achterberg, heb je de vertrouwen... dat andere gemeentes dit voorbeeld overnemen? Vertrouwen is een moeilijk woord. Ik heb er wel hoop in. En ja, als die hoop niet wordt waargemaakt... dan hebben wij gerenommeerde advocaat achter staan van Pilproject en Houthof... Jij weet die hoe het werkt. En rechtszaak gaan aanspannen ja. tegen de staat, dan wel ja, tegen de gemeentes. Ja. Europa staat achter ons, de Verenigde Naties. En uh, ja, ik hoop dat ze gewoon een voorbeeld hier aan nemen, zodat deze ingrijpen allemaal niet nodig zijn. Maar gemeentes zijn stil en koppig. Maar jullie zetten door. Als ik om me heen kijk, hè, rechts en links een bos, van, bos, prachtige huizen. Het ziet er ontzettend schoon uit, dus dat handhavingsteam doet, doet het werk goed. Kan ik hier iets huren voor het weekend? Dit is geen camping. <laughs> dus dat is niet de bedoeling. Er is wel een clubhuis zijn mensen van waar u buiten, welkom bent. Zijn mensen van buiten welkom? Ja, mensen zijn altijd welkom. Ook voor een bakje koffie. Gastvrijheid is hoog op de woonwagenkampjes. En uh, ja, wat ik ja. ook heel belangrijk vind om te noemen... is de werkplaatjes, werkgelegenheid. Ik zie hier ook een paar werkplaatjes. Okay. Dat de gemeentes ook daaraan denken. Kijk, Dat de werkplaatjes goeie. bij de woonwagenkampjes ik, uh, zijn. Je zei het al, gastvrijheid. Wij blijven nog even voor een kopje koffie. Gezellig. Dank je wel. Terug naar heel veel De Nieuws en Koper staat iedere dag weer op een andere plek. En ple een mooi verhaal voor ons heeft of een probleem. Of een oplossing voor een probleem. Laat het ons weten. Via nieuwsnico. Nos.nl. En dat mag ook via Twitter. Nieuws zijn we daar. Straks na vijven, nu de vergeldingsaanval op Syrië achter de rug is, tasten de meeste westerse landen af hoe ze zich nu verder zullen opstellen naar Syrië en natuurlijk ook naar Rusland.